9 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de zorg verliezen 30.000 mensen hun baan. Dit is de helft minder dan het kabinet aanvankelijk had gepland. Dat schrijven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft na onderhandelingen met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. extra geld uitgetrokken. om te voorkomen dat er te veel banen in de zorg verdwijnen. Van Rijn vindt het hoopgevend dat het extra geld effect heeft.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 Er wordt te vaak gebouwd op locaties die alleen bereikbaar zijn met de auto. Andere locaties, zoals bijvoorbeeld in steden, groeien hierdoor nauwelijks, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Het openbaar vervoer kan zo niet concurreren met de auto en het aantal files wordt niet teruggedrongen. Het planbureau adviseert de overheid om het beleid aan te passen en de regie daarvan over te laten aan de provincies.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 In Oekraïne is gisteren op de randplek van vlucht MH17... 9 kubieke meter aan persoonlijke bezittingen verzameld. Dat zegt het hoofd van de repatriëringsmissie Aalbersberg. Oekraïnse hulpverleners vonden onder meer kleding, paspoorten en knuffels. Het weer, vandaag geregeld zon. In het westen en noordwesten kans op een bui. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NFC. Verkeersupdate. van de ANWB. Er staan nog lange files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 5 kilometer. En vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Maardenberg, 7 kilometer. A4, Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouden, 5. En bij knooppunt Bathoverdorp, 7 kilometer. En vanuit Amsterdam naar Den Haag op de A4. Tussen Roelenvarensveen en Leidsendam, 17 kilometer. A6, richting Muiden bij Almerepoort, 8 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 5 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 5 kilometer. En vanuit Gorkum naar Rotterdam op de A15 bij Alblasserdam 6 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 8 kilometer.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Ik it, me Het like it, it, it maakt me feel like... De debuutalbum uh, Of The Wall van Michael Jackson als soloartiest is dit Don't Stop Till You Get It Off. Nou, gelukkig hebben we nog twee uur te gaan in uh, Zandvoort op zondag op deze uh, 12 oktober 2014. Met sport, lokale informatie en muziek nu van Propaganda.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 Kalio, die zondag vijfde werd volgde met 256 punten. In de Moto3 ging de winst naar Alex Marquez. De Spaanse aanvoerder troefde zijn landgenoot Efren Vasquez af. De Zuid-Afrikaan Brett Binder werd derde. En de Nederlander Jasper Iwama kwam als twintigste over de finish. Scott De Rue viel uit. Na een rit van uh, 176 kilometer van Peking naar Kjanyadian de Amerikaan uh, Tyler Ferrar, de Sloveen Luka Metskek, winnaar van de openingstappen, en de Belg Nicolas af. we hebben het over de derde ronde van de ronde van Peking. Moreno Hofman die kwam als vierde over de finish. De broers Danny en Boy van Poppel arriveerden achter elkaar op uh, plek 7 en 8. De Belg uh, Philip Gilbert, zaterdag het beste in de tweede rit... behield zijn leidende positie in het algemeen klassement...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 We'll I might say,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 Ze zijn geopend van 11 tot 4 op maandag tot en met zaterdag. En wil je even bellen, dan kan het, hè. 023 57 1388 is het telefoonnummer van het Kenneberg Dierenthuis hier in Zandvoort. Goed, we gaan verder met Doodzan. Hier is Val. Come on while the rain is cold. Slow down, breathing on your own.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 Het was wel even uit een uh, oude uh, verstofte doos gevonden. Brian Adams en Mel Tijd niet meer gehoord. When You're Gone hoorde je op CFM. En daarvoor doodten met, een met uh, Fall. Dit is CFM Zandvoort. Hey. De lokale omroep voor Zandvoort en Bentveld omstreken. En nu op CFM hoor je Train met Hey Soul Sister. and pull off in this ferrari yeah. if he hangin we bangin phone ringin he slangin it ain't karaoke yeah. night but get the mic cause i'm singing. Yeah. Uh, RCG, Ardiane Grande en Nicky Minaj. Bang, bang. Misschien wel in de Your Breakdown te vinden. Kijk even op de Facebookpagina van de Your Breakdown. En je weet het. En daarvoor train met Hey Soul Sisters. Voor Zandvoort en de regio. De provincie Noord-Holland gaat 170 bomen langs de zeeweg kappen. De bomen zijn gemarkeerd met gekleurde stippen. De kap van de bomen is noodzakelijk volgens de provincie omdat ze een gevaar vormen voor de veiligheid.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 inschrijving staat open voor iedereen en die wil hardlopen voor het goede doel... en kan eenvoudig via de website van Zandvoort Loopt. Dat is heel simpel www.zandvoortloopt.nl Nou, tot zover even de lokale en regionale informatie hier bij ZFM. Wij gaan weer verder met muziek. Nou en wat voor muziek, we gaan weer de jaren 80 in met de Human League. Don't you want me baby?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 Fucking the crowd, man. I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, knowing where the cops is. Yeah, they had to duck donuts adjacent from the promoters' mailbox. Fast had just exploded. They gave chase from our man schemes and Ace, and we lost those brothers with Ace. We cast it off, and along we went off from you to an island. We we rented. It's gonna be cool. Are you cool? Criminal Snoopy Scooby Snacks. En The Cat Empire met Brighter Than Gold. Drie platen dus op elkaar in de Zonkort op zondag. We gaan nog eentje draaien voor het nieuws om vier uur. Echte Aussie Sound op CFM. A midnight All met The Bats Are Burning.